Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. In Rotterdam is het al maanden extreem onrustig. Alleen al dit jaar waren er 9 beschietingen en 23 aanslagen met explosieven, zegt de politie. Vaak zijn sociale huurwoningen doelwit, met een schade per aanslag van soms tienduizenden euro's per keer. Volgens de politie hebben bijna alle aanslagen iets te maken met drugscriminaliteit. In het zuiden van Afrika is het na zes weken weer ietsjes rustiger. Zes weken lang raasde storm Freddy daar. Dat is de langstdurende, tropische storm ooit. 400 mensen kwamen om het leven. De storm zorgde voor overstromingen, waardoor er cholera uitbrak. Helemaal opgeklaard is het weer nog niet. Nog steeds zware regen en harde wind. De GGD sloot vandaag de laatste coronateststraten. En net zoals de eerste test toen nieuws was, is de laatste dat ook. Het was deze meneer. Ik had een, een afspraak voor het voor test. Ja, wat is u, uh, in deemantie? Mijn zeevaart, o oh, jee. Uh, die heb ik in de auto laten liggen. Hij was zijn ID-kaart vergeten. Kan natuurlijk iedereen gebeuren. De GGD-medewerkers waren vandaag de moeilijkste niet. De man stond in het systeem en mocht doorlopen. Hij moet nog even twee dagen wachten op de uitslag. En Mr. Robbie Williams is bezig aan zijn wereldtournee. Zo was hij deze week in Budapest. Naast deze knaller van een hit gebeurde er ook iets zeer opmerkelijks. Iets wonderlijks zelf, schrijft Robbie op zijn insta. Uit het publiek plukte hij random een fan om naar voren te komen. De man vertelde toen dat hij 20 jaar geleden ook al naar voren was gehaald bij een concert van Robbie Williams in Budapest. En dat is een kans van 1 op 174 miljoen, berekende de zanger later. Nice to meet you again, sir, zei hij dan ook. En dan nog het weer, hier en daar nog een buitje. Morgen eerst zon, later wat regen met ook hagel en onweer. Dan een graad of 15. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM, met nu, het. I'm gonna She's wrong.